De man met wie prins Friso afgelopen vrijdag aan het skiën was... is de afgelopen dag door de politie in leg ondervraagd. De hoteleigenaar skiede met Friso buiten de piste... toen de prins onder een lawine kwam. De man bleef ongedeerd en belde de hulpdiensten. Volgens de politie is een verhoor gebruikelijk... na zo'n gebeurtenis als vrijdag. In Afghanistan zijn 41 kinderen gered... die door terroristen naar Pakistan werden gesmokkeld. De kinderen zouden worden getraind om zelfmoordterrorist te worden. De ouders zouden zijn verteld dat ze cursussen zouden krijgen. De kinderen van 6 tot 11 jaar zijn nu weer terug bij hun ouders. Vier verdachten zijn opgepakt. In Afghanistan zijn twee Albanese militairen omgekomen. Ze werden in een dorp in het oosten van het land beschoten... door een groep mensen in politieuniform. De Albanese militairen waren in het dorp voor de opening van twee scholen en een gezondheidscentrum. De daders zijn kort na de schietpartij opgepakt. Albanië heeft ruim 270 militairen in Afghanistan. Het weer vanuit het noordwesten gaat het regenen. Het koelt af tot rond het vriespunt met lokaal kans op gladheid. In de ochtend regen, smiddags wordt het droog en het wordt dan zo'n 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRW. Welkom in Casa Luna. Vannacht met Nathan Vecht. Na een avond vol sociaal-democratische misère verleggen wij hier in het Huis van de Maan drastisch de koers, want er valt wat te vieren. Afgelopen zaterdag werd het internationale filmfestival in Berlijn afgesloten... met een feestelijk prijzengala. En in de Nederlandse filmwereld wordt nog wel eens gemopperd... dat we internationaal geen deuk in een pakje boter slaan. Maar ditmaal waren er twee debuterende Nederlandse filmmakers... die te midden van de groten der aarde de hand wisten te leggen... op een aantal prestigieuze prijzen. En vandaag zijn ze teruggekeerd in Nederland. Eén van hen, Boudewijn Kolen, die met zijn film Cowboy zelfs twee prijzen won... Hebben we zometeen aan de telefoon. En de ander, Sascha Polak, die met haar debuutfilm Hemel, de prijs van de internationale filmpers won, is vanuit Berlijn linea recta naar de studio gekomen om ons verslag te doen van een ongetwijfeld bewogen week. Sascha, welkom. Dank je. Om te beginnen gefeliciteerd. Dank je wel. Heb je uh, alle indrukken al een beetje kunnen verwerken? Nou, het is wel veel. Ik moet ook nog even bijslapen, geloof ik. Het is... Uh... Het was uh, laat, en, uh, laat naar bed en vroeg op en uh, heel veel feestvieren eigenlijk. Want ik begreep wat je net zei, dat je um, al in Nederland kwam en toen hals over kop weer terug moet omdat er nog iets moois te gebeuren stond. Ja, ik kwam donderdag thuis in Amsterdam en toen werd ik gebeld uh, door iemand uit Berlijn en die zei sorry you have to come back. En uh, die vertelde me dat ik een prijs had gevonden. En wist je toen al welke prijs? Ja, ik wist wel al welke prijs, okay. ja. Ja, dus want, ik kwam terug en toen uh, werd hij overhandigd eigenlijk. En welke prijs was het? De viprecci woord. <laughs> Dat is de award voor de, van de internationale filmkritiek die, dus, uh, die ze dus geven aan uh, een film uit Forum. En, uh, ja, want om het even helder te maken voor de mensen die niet helemaal ingevoerd zijn in de internationale filmwereld. Um, zou je kunnen omschrijven welke plek de Berlinale, het Berlijnse Filmfestival, in die wereld inneemt? Nou, Berlinale is een A-festival. Dat is een groot festival. Je hebt eigenlijk Cannes en Berlijn en Venetië, volgens mij. Zijn dat wel de grootste filmfestivals waar je echt wil draaien. Mm -hmm. En uh, Berlijn, ja, voor mij was dat echt fantastisch... dat ik daar uh, in première kon gaan. Ik hoorde dat in de zomer al. Uh, en toen viel er een last van mijn schouders af. Dat was echt, uh, ja... Dat, ik bedoel, dat als je daar draait, dat is fantastisch voor een artistieke een film. Droom, eigenlijk. Een droom, een ja. ja. Want ik kreeg een lijstje onder mijn neus. 300.000 bezoekers, 20.000 filmprofessionals. 400 films uit meer dan 100 landen en 4000 journalisten. Doe maar. Maar zo groot is het dus? Ja, het is echt. Het is, nou ja, goed, de stad is sowieso heel groot. En het is overal. De bioscopen zijn mega. zijn echt. Uh, uh, nou ja, dan zit je in een zaal en zitten 900 mensen naar je film te kijken. En je film draait daar dan vier keer. Dus ik wist, dacht van tevoren: hoe krijgen ze die zalen ooit vol? Wie gaat er nou naar mijn film? Yeah. Ik bedoel, Sasha's film, welke, welke Duitser of wie wil daarheen in godsnaam? Maar het zat vol. Het zat elke keer vol. En ja. uh, nou, het was echt fantastisch. Want je zei: uh, jouw film was geselecteerd voor de competitie Forum. Er zijn vier stromingen, heb ik begrepen: Competitie, Panorama. Generatie, wat jeugdfilm is en Forum. Wat betekent Forum waar jouw film in zat? Forum is een beetje de experimentele film volgens mij. En um, um, ja, wat, waar staat het nog meer voor? Het, is een, het, is, het was ooit een ander, een ander festival, Forum. Mm -hmm. En het is samengevoegd met, het, met de Berlinale eigenlijk. en um... Het zit er wat meer in de, de artistieke, kunstzinnige films. Ja. Het is een beetje highbrow, oh ja. uh, intellectueel. Uh, dus jij bent highbrow. Ja, uh, hey, ontzettend. <laughs> heel goed. Um, jij ging terug naar Berlijn. Maar hoe, hoe ging dat in zijn werk? Ging je met de hele crew en, en, en, en regisseurs en iedereen weer, weer terug? Of? Nee, ik was er uh, toen de film draaide. Toen hij in première ging, was het heel leuk. Toen waren allemaal acteurs er ja. en uh, crewleden. En uh, uh, toen ik vrijdag weer daar naartoe ging, moest ik echt in mijn eentje. Dus uh, ik kreeg ook in mijn eentje de prijs. <laughs> en uh, ja, dat is, was... Uh... En in wat voor zaal was het? Hoeveel... Ja, het was voor een ruimte vol met journalisten. Dat het was... Uh... Ja, het was gewoon ergens uh, boven in het Sony Center. En uh, daar kreeg ik een oorkonde in mijn hand gedrukt. En, uh, maar het is nogal wat. Het, want er staat hier dus 4000 journalisten. Dat een delegatie van hun zegt: van al die films uit al die landen. gaan we jou, jouw film belonen? Nou, negen journalisten hebben dan. die vinden ja. mijn film dus uh, uh, heel goed, blijkbaar. En, uh, en nou ja, dat is inderdaad nogal wat. Het Amerikaanse filmvlakbad uh, Variety schreef over jouw film A Name to Watch. Dat is toch niet, niet niks? Ja, hoe cool is dat? Dat is echt. Uh. Dat, is, dat is heel cool. Um. Vanavond te gast in Casaluna, Sascha Pollax. Ze is 29 jaar oud, ze studeerde in 2006 af aan de Nederlandse film- en televisieacademie met haar korte film Teer. Die werd geselecteerd voor verschillende internationale filmfestivals. En na een aantal korte films ging vorige week haar eerste lange speelfilm Hemel in première in Berlijn. Met succes, zoals we net hoorden. We praten komende drie kwartier met Sascha over haar film Hemel. En we hebben zometeen telefonisch contact met de andere Nederlandse prijswinnaar Boudewijn Kolen. En het belooft sowieso een avond van hoogdravende verhaalkunst te worden... want om kwart voor één kunt u luisteren naar de eerste aflevering... van een nieuwe serie Hoorspelen. Bewerkingen van recente theaterstukken. En in de eerste serie is het succesvolle stuk... De kus van Ger Thijs aan de beurt. Dat allemaal zometeen, kwart voor één. Nu terug naar de film... Um, naar die andere succesvolle regisseur, Baudouin Kolen... hij heeft op de Berlinale een echt droomdebuut gemaakt. Zijn film Cowboy werd niet alleen onderscheiden... met de prijs voor de beste jeugdfilm. Maar hij won ook de prijs voor de beste debuutfilm op het hele festival. En dat klonk afgelopen zaterdag. Zo. De beste eerste feature gaat naar een powerful en tender story... over een jonge man's journey toward de fragiliteit van het leven En de prijs gaat naar Cowboy by Baudouin Kolen. Um, it's. it's amazing. It's. Uh, hard to describe what I feel right now. It's. beautiful. Goedienacht, Boudewijn Kolen. Hey, Nathan. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel, dankjewel. Is het nog steeds onbeschrijfelijk? <laughs> ik geloof dat ik nog volledig in de roes zit, ja. Soms vragen mensen me naar uh, wat ik voel en dan. Uh... Kom ik niet veel verder dan... Ja, fantastisch. It's wonderful, beautiful. <laughs> je? Ja. En je, je bent nog steeds in het Engels dankwoorden uh, om, om je heen aan de strijden. <laughs> ja, ik schiet gewoon over in het Engels, ja. <laughs> Wanneer ben jij teruggekeerd? Ik ben gisteravond teruggekeerd. Okay. Ik ben om een uur of uh, half tien landen we. En ik had uh, um, uh, gevraagd aan crew en cast om in een café bij mij op de hoek uh, te komen. En het zat proppie vol, zodat iedereen... Uh, we allemaal lachende gezichten omheen gisteren. Ja, ik kan me voorstellen. Je hebt zaterdag maar liefst twee zeer prestigieuze prijzen binnengesleept. Kan je ons iets meer vertellen hoe die zaterdag voor jou uh, is verlopen? Uh, Vrijdagochtend werd ik gebeld door uh, Florian, de co-director van Generation. Generation is de, de, een afdeling kinderfilms in de Berlinale. Mm -hmm. En die zei: uh, Wil je naar uh, Berlijn komen? Want je hebt een prijs gewonnen. Ja. En dat was de Grand Prix van de, van de vakjury. Dus jij was uh, dus net ik... als, als Sascha bescheiden en alweer teruggekeerd... Om, om, zonder hoop op een prijs. Ja, ja, ja ik was ja. dinsdag alweer terug. Okay. Uh, je, je, we kregen uh, <coughs> bij de première vier nachten van het festival... een hotel aangeboden mm -hmm. en op een gegeven moment... dan is het geld ook een beetje op en dan ga je weer naar huis natuurlijk. Ja. En uh, Er zitten heel veel hele mooie films in dat festival. dus ja. om, om te gaan zitten hopen op een prijs... Uh, Nee, dat is, uh, ga je exactly. gewoon weer werken. Yeah. Dus vrijdagochtend ging de telefoon en zei ja, je hebt mazzel, uh, je, je hebt een prijs gewonnen. Dus in het vliegtuig met uh, scenario schrijver Jolijn Laarman en uh, uh, mijn, uh, mijn jongetje, de acteur Rick Lens en zijn moeder stonden we bij de bij de gates. Bleek die moeder het haar paspoort vergeten te zijn. Mm -hmm. Die lag nog onder de scanner omdat ze die had moeten scannen op een of andere manier. Yeah. Dus we stonden met tranen bij de gate afscheid te nemen van mama. Maar het jongetje ging toch mee. En het jongetje is jouw hoofdrolspeler. We komen ja, zo Rick... over de film te praten. Ja, Ja, ja Rick die speelt de hoofdrol 11 jaar. Mm -hmm. En uh, nou gelukkig wilde, die, wilde hij toch wel mee. Ik zat in het vliegtuig en ik hoorde de motoren al starten. En toen zei hij, shit, mijn medicijnen. <laughs> dat heb ik nog met zijn moeder gebeld. Ik zei, heb jij even medicijnen? Want hij heeft nogal vrij heftige ADHD. Dus... Uh... <laughs> Uh, uh, als we de volgende dag zonder Ritalin door zouden moeten... dan zou je <laughs> nogal heftig gaan stuiteren. Dus ja. toen heeft een een of andere uh, grondstewardess geprobeerd... die medicijnen naar de piloot te gooien door het raampje. Dit is een film op zich. Ja, ja. Is, ik heb het niet gezien, maar ik maak het van binnen het vliegtuig mee natuurlijk. Ja. Maar is er is een een of andere ladder tegen het vliegtuig aangezet. <laughs> Ze hebben die pil naar boven gebracht... En die kwam via de cockpit binnen en toen zijn we vertrokken. En wij waren natuurlijk een enorme feeststemming. Ja. Even door de limo opgehaald van het vliegveld. Even naar het hotel. Onze uh, uh, schone spijkerbroek en een, een jasje en een bloesje. Want het was een, een kindermiddag. Ja. Om de prijs in ontvangst te gaan nemen. En toen hebben we wel gedaan alsof we het nog niet wisten. En zijn juichend opgesprongen toen. Mm -hmm. En hebben we die prijs in ontvangst genomen. En dat was prijs nummer één. De, je de beste, beste jeugdfilm. Jij bent de eerste Nederlandse regisseur die die prijs gewonnen heeft. Ja, dat begreep ja. ik. Ik ja. hou de, de archieven niet bij, maar dat, uh, dat begreep ik uit de persjaar. Maar toen, was ja. het, toen waren we pas halverwege. Dat bleek. Want uh, behalve die prijs werd er een uh, prijs door een kindersjury uitgereikt. Hmm. De Kristallen Beer. En naar die film zouden we gaan kijken. En dan het, het feest uh, ingaan. Ja. En... Uh, maar wij werden weggehaald uit die zaal. Ik zei, ja, maar we moeten toch die film zien? Maar we werden daar weggehaald allemaal. En uh, ja, je moet naar het grote gala. Want uh, je bent ook genomineerd voor de debuutfilm. En ik... Dus dat was totale verrassing. En wij gingen totaal underdressed. Zaten wij ineens tussen Brad Pitt en uh, Anton Corbijn en Mike Lee en de Taviani Brothers. En in, in, een, in een waanzinnige. In een van de grootste gala's van de wereld, zeg maar. Ongelooflijk. En daar zat jij ja, met je, daar zat je spijkerbroek, met de adhd acteur en met je scenario Tussen. <laughs> ja. Tussen dit geweld. Ja. ja. Maar het, ze hadden gezegd, genomineerd. Ja ze trekken ons toch niet bij het ene feest weg... om naar een ander feest gegaan, te gaan. Als ze... Dus ik droomde... Dus ik dacht, zouden we dat gaan winnen dan? Ik snapte uh... ja. Maar ze zeiden niks. en uh, Nog op de foto, glaasje champagne... hier is je stoel, daar moet je zitten. En uh, van die enorme tv-camera's... overal. Dus ik begon steeds meer te dromen, maar jij ja, zou dat niet waar zijn. Want die debuutprijs gaat niet alleen over je jeugdfilms, maar dat is, dat is het beste debuut van het hele festival, hè? Ja, uit alle, ja. alle categorieën ja. uh, halen ze alle mensen die voor het eerst een speelfilm maken. Mm -hmm. En dat waren 27 films in het hele festival. Uh, dus het was een kans van 1 op 27. Houden wij hou ons niet langer in spanning. Ja, nou ja toen, toen zaten we daar, het begon het gala en toen hoorde ik ineens... Uh, des, veel na twee kort andere categorieën ja. uh, cowboy en daar stond jij voor opeens achter de microfoon op het podium Brad Pitt dat Pist, was totaal absurd ja, ja. inderdaad zij ineens maar ik vond het zo lekker dat het zo is gegaan ja want ik zou als je dat weet als je daarvoor genomineerd bent ik het is totaal niet mijn ding mm -hmm. ik vind het ontzettend fijn om films te maken en te schrijven en uh, met een crew te werken en met acteurs maar in een zaal met duizend mensen... die allemaal in gala kleding zitten. Vertellen... wat je voelt en wie je wil bedanken. Dat vind ik het engste wat er is, geloof ik. Nou, misschien moet je eraan wennen. Is het is het, is het begin van, de, van nog veel meer grote... Als jij mij daartoe wenst, dan ben ik er gelukkig. Mee, ja. we, gaan het, we gaan het kort hebben over je film... voordat we teruggaan naar Sasha Polak... die hier bij ja. ons in de studio zit. Cowboy, dat spel je met AU En die kou, die dat, dat is een vogel. Kan je het kort vertellen waar de film over gaat? Het gaat over een jongetje van die uh, onder een boom een uh, uit het nest gevallen kuiken van een kou vindt. Kleine kraai, zeg maar, familie van de kraai. Die neemt hij mee naar huis, maar zijn vader die, uh, houdt niet van uh, dieren in huis. Dus die zegt dieren en planten buiten. En het jongetje leeft alleen met zijn pa. Hij belt zo af en toe met zijn moeder. En uh, hij moet die kou verstoppen. En voor de rest ontwikkelt zich die film dan. En dan zie je hoe die relatie tussen de, ze, het jongetje en zijn vader uh, verandert. En wanneer kun, kunnen de, de, de, de, de, de, de belangrijke filmtypes in Berlijn hebben hem al gezien, maar wanneer kunnen wij gewone stervelingen in Nederland er naartoe? Uh, 7, 7 april gaat hij een première in Amsterdam in het Nieuwe eye instituut in het nieuwe gebouw. Overkant van het Eye. En ik geloof één week later, 14, 16 april of zo, gaat hij dan in roulatie. Nou, dan gaan we daarna uitkijken allemaal. Wat ga je morgen doen? Naar mijn moeder. Om een taartje te eten? Ja, dat had ik al uh, afgesproken. En ze zei: kom je nou nog wel gewoon? <laughs> ja, ik kom wel gewoon. Lijkt <laughs> ja, <ik> me eerlijk. <laughs> ja, ik, wens, ik wens jou en je moeder heel veel plezier morgen. En nogmaals, van hartelijk gefeliciteerd. Dank uh, je wel. Gefeliciteerd nog. Dank je wel. <laughs> <laughs> Oké, okay. okay, Boudenwijn. Goeien nacht. En dank voor je tijd. Goeien nacht. Hoi. Dat was Boudewijn Kolen, film Cowboy. Ik was zo bevoorrecht om Cowboy al te mogen zien. En ondanks dat het officieel een jeugdfilm is... raad ik alle volwassenen die nu luisteren ook aan deze film te bezoeken. 7 april gaat hij in première in ons land. Terug naar de andere prijswinnende regisseur, Sascha Polak. We gaan het hebben over je film Hemel, je debuutfilm. <lacht> um, in de film volgen we een jonge vrouw met de naam Hemel. Um, die, om het maar eens botweg te zeggen... de ene na de andere man haar bed insleurt... Maar de enige met wie ze echt contact lijkt te willen maken is haar vader. Zou je kunnen beschrijven wat voor vrouw Hemel is? Hemel is een heel erg zoekende vrouw. Maar een beetje irritant ook. Uh, wat is er nog meer? Uh, ja, ze is gewoon heel erg op zoek naar uh, liefde, denk ik. En houvast en... Uh, uh, het is wel een ingewikkeld meisje. Een ingewikkeld meisje. Ja. Um, maar liefde en houvast hebben volgens mij, ik heb de film ook nog gezien... in haar beleving niet zoveel met seks te maken. Uh, nee, maar het is wel een manier waarop ze, waarop ze soort zoekt, ja. dus zoekt. Dat is een soort zoektocht die ze via seks probeert te vinden. We gaan een, een klein stukje luisteren naar een, een gedeelte van die zoektocht. Welk stukje? Komt-ie. Oh, dit hoeft niet hoor. Dat mag niet. Ik hou niet van naspel. Naspel? Nou, ja, dit, wat je nu doet. Aan elkaar zitten als je al bent klaargekomen. Ik vind de vrouw toch fijn? Nee, niet alle vrouwen. Echte vrouwen vinden echte mannen fijn. Het is ook veel mannelijker om meteen na de daad in slaap te vallen zoals leeuwen. Ik wil dat je weggaat. Is dit een manier voor hemel om te zoeken naar contact? Um, nou, wat ze, hier, ze heeft hier een uh, jongen uit de disco geplukt. Um, en die heeft ze mee naar huis genomen. En daar heeft ze op zich best een leuke avond mee gehad. Uh, en um, vervolgens vindt, wordt ze gewoon helemaal kriebelig van die jongen... omdat hij uh, veel te zacht is eigenlijk, veel te lief is voor haar. en wil ze gewoon dat hij weggaat uit haar huis. En dat is... Mm -hmm. ja, dat is de scène eigenlijk die je net hoorde. Ja. En ze weet ook wel... dat dit is, niet een, dit is geen goede tegenpartij voor haar. Dit is niet een jongen met wie zij... verder iets zou willen. Dus het is ook een soort strijd... of een soort ja, krachtmeting eigenlijk. Want je ziet aan het begin van de film... een aantal korte ontmoetingen... Ja. met jongens, mannen. Um, allemaal even fascinerend. Maar nergens heb... Ik als kijker het idee gehad dat ze echt contact maakt. Mm -hmm. Wel fysiek contact, maar geen, geen echt contact. wat voor relaties houdt, houdt zo'n vrouw erop na? Met, met de mannen. Met de man. Uh, ja. Nou ja, goed, het zijn verschillende soorten. Ik bedoel, ze zoekt wel, ik denk wel dat ze op zoek is naar iemand die wel tot haar door kan dringen. Het lukt gewoon niet. Het lukt gewoon niet. Nee. En ligt het aan de mannen die ze ontmoet of zitten er dat bij haar bij, ook iets mis? Het ligt vooral aan haar. Het ligt vooral aan haar, <laughs> ja. Um, er is één man in de film... Um, met wie ze wel echt contact lijkt te willen maken. Um, dat is haar vader, daar gaan we ook een stukje van luisteren. Waarom ga je samenwonen? Je hebt nooit samengewoond. Ik heb het idee... dat ik niets hoef te verbergen. Voor het eerst, eigenlijk. Is dat liefde? Voor mij is liefde... dat je alles wil weten wat die ander weet. Dat je er van binnen precies hetzelfde uitziet. Ik vind de verschillen juist interessant. Wat is de relatie die ze heeft met haar vader? Symbiotische relatie. Zij is opgevoed door haar vader. Haar moeder is overleden. Haar moeder heeft zelfmoord gepleegd. En um, uh, toen zij klein was, dat weet zij niet. Ze heeft, um, uh, ze heeft altijd met haar vader in huis gewoond. Haar vader is een, wel een ontzettende uh, sexy man die bij Christie's werkt en allemaal uh, jonge vriendinnen heeft, soms uh, van haar leeftijd. Maar die vriendinnen zijn nooit een bedreiging voor hun relatie. Zij zijn een soort van front, ze zij zijn altijd wel samen. En op een gegeven moment ontmoet um, Gijs... wordt gespeeld door Hans Dagelet in de film... een uh, vrouw, Rivka Lodijsen... die voor het eerst wel uh, belangrijk is voor hem. En um, dat betekent eigenlijk dat zij moeten scheiden. Uit, ze moeten uit elkaar. Ze, hun, hun relatie is te close... om er andere relaties op na te houden. Dat is waar de film aan het, aan het, aan het eind naartoe gaat. Uh, en waar helemaal ook moet gaan veranderen. Ja. Maar die relatie, jij zegt symbiotisch, maar er is. Uh, er zit ook een bijna seksuele spanning in de relatie, vader, dochter. Ja, het is geen incestueuze relatie. Voor mij niet in ieder geval. Mm. Ik bedoel, het is wel een film waarvan ik denk dat sommige mensen dat zullen. Denken. En, mm. nou ja, goed, dat moet zij doen. Dat, dat is. Dat prima. laten we graag aan de kijker. Al. Nou ja, ik even. Dat, dat is, voor mij gaat de film daar niet over. Maar mm -hmm. gaat het over een vader en een dochter die te close zijn. En, Ja. En, uh, uh, yeah. Het wordt wel zo verbeeld dat, dat, dat, dat sommige mensen dat kunnen denken. Ja. Nou ja, maar je weet het ook op een prachtige manier in het midden te houden. Mm -hmm. Wat er nou precies om gaat. En dat is eigenlijk. Um, je laat meer in het midden. Je laat eigenlijk ook in het midden waardoor deze hemel... die er toch nou ja, wat eigenaardige eigenschappen op nahoudt... zou je toch kunnen zeggen. Mm -hmm. Waarom ze zo geworden is. Um, je zit, ik heb van A tot Z gefascineerd zitten kijken. Uh, en in een meer conventionele film krijgen we eerst te weten... wat is er misgegaan en uh, hoe is zij zo geworden. Bij jou vallen we er in één keer in. Ja. Um, waarom heb je daarvoor gekozen om het op die manier te vertellen? Um, ik vind het... Eigenlijk niet heel interessant om een, om een heel conventionele filmverhaal te, ver, te, te vertellen eigenlijk. Mm -hmm. uh, ja. Ik geloof ook niet dat er een oorzaak is. Of dat ik, ik wil niet heel erg mijn uh, ja, vinger wijzen. Of, of, of vertellen van meisjes die opgroeien met alleen hun vader en dus hun moeder. Missen, worden, zo. Dat geloof ik ook niet. Nee. Het is meer een, een karakterstudie van dit meisje. En uh, vanuit dit meisje zijn we gaan vertellen eigenlijk. En, en zijn we gaan onderzoeken. En, uh, um, ja. en los van dat je het ons, de kijker, niet uitlegt... Mm -hmm. waardoor de film is nog steeds heel goed te volgen... en Echt? je blijft gefascineerd, we kunnen het zelf invullen... weet je zelf wel waar zij aan leidt? Of wat er bij haar is misgegaan, zonder uh... dat je het ons vertelt? Ik denk wel dat ik haar snap. Ja. Zonder dat je precies weet waar of, of hoe het mis is gegaan. Of waar er aan. Nou, haar maar ik denk ook niet dat er komen. iets heel groots, iets, iets uh, heel uh, vreselijks is met haar. Dat geloof ik niet. Dus ik kijk naar een meisje. Uh, um, ja. En ik geloof ook dat het op het eind van de film goed komt met haar. Maar er zit ook zonder, zonder te veel te verklappen <laughs> van de film. Zit er een moment in de film waar ze op een dak staat. En waarvan je toch denkt. Zou ze, zou ze de sprong wagen, dan is er toch iets mis met iemand, of niet? Um, ja, is dat zo? Weet ik niet. Ik bedoel, zij staat op een punt in haar leven waar ze, waar ze uh, misschien niet ziet zitten. Uh, uh, het verwijst ook naar haar moeder, denk ik. Mm -hmm. En um, het is ook een punt dat ze... Ik bedoel, ze springt niet. Ze gaat heel nee. bewust weer terug. Weer terug. Maar vertellen we veel te veel over de film nu. Nou, vol, volgens mij maken we de kijker die het nog niet gezien <laughs> hebben... allemaal razend benieuwd. Ik ga nog heel even terug. Um, vrijdag stond uh, waar we het net over hadden. Vrijdag stond in de NRC. Um, iets over jouw film. Hemel, het speelfilmdebuut van Sasha Polak... is een voorbeeld van een genre dat... na onder andere kan door huid heen of nothing personal... een Nederlandse specialiteit dreigt te worden. Jonge vrouwen wanhopen aan het leven... zonder dat echt duidelijk wordt waarom. ja. Mm. Nou, deze recensent die misschien niet in de jury zat van de nee. kritiekprijs... van de internationale pers, die jou wel de beste vonden... Um, is bang dat het een genre dreigt te worden. Okay. Um, jonge vrouwen die wanhopen aan het leven. Wie heeft dat geschreven? <lacht> Daar gaan we het zo over hebben. <lacht> um, heb je het gevoel dat je in een, in een soort stroming zit? Van veel Nederlandse filmmakers die films maken over jonge wanhopende vrouwen? Hmm, ik denk dat dit zijn specifiek vrouwelijke regisseurs mm -hmm. die deze films maken. Uh, ik weet niet of het iets typisch Nederlands is. Ik denk dat je over de wereld heel veel films hebt over... Wanhopende jonge vrouwen. Ja. Voel, je voelt je niet speciaal verbonden met deze makers. Ik dus vind het wel goede regisseurs. Esther ik vind, ik vind Candor uit en Nothing Personal hele, hele mooie films. Dus ja. ik uh, uh, graag. Ik ben voorstander van. <laughs> Wie zijn je inspiratiebronnen? Of je helden? Uh, voor deze film? Of voor, nou ja, ik vind Morven um, Keller een hele mooie film. En voor deze film hebben we heel veel naar uh, Pia Latfilms films gekeken. En um, Nine Songs. En uh, even nadenken wat nog meer. Ik heb met Daniel Beket, die camera heeft gedaan... heel veel fotoboeken eigenlijk uh, bekeken. Uh, zijn we echt middagen in het fotomuseum gaan zitten... en allerlei boeken door gaan bladeren... om te kijken wat mooie beelden... Zouden zijn voor de film eigenlijk. Nou, dat is jullie in ieder geval erg goed gelukt, de mooie beelden. Daniel Boeket, die overigens ook de cameraman is. van de Boudewijn. prijsvindende film van Boudenwijn Kolen. Ja. Um, zegt Helemaal iets over jonge vrouwen van onze tijd? Uh, ik denk uiteindelijk, ik bedoel, het is heel erg een film die ze in deze tijd pla plaatsvindt. Dus mm -hmm. ik denk het wel. Um, er wordt heel erg gezegd over een generatie die uh, uh, niks wil. En ze doet ook een jaar niks, natuurlijk. Ze studeert niet... Uh, dus dat zegt absoluut misschien wel iets over deze tijd. Het was niet mijn insteek om heel erg iets over deze generatie te maken. Ik wilde echt iets maken over dit meisje. Um, maar ik denk dat je dat uiteindelijk wel doet. Ook was het echt niet mijn bedoeling om een oordeel te hebben over deze tijd. Of... En, uh, maar wat je aangeeft, betekent dat dat... Dat deze dat zo'n meisje of jonge vrouw deze tijd te veel te kiezen heeft. Dat er, um, nou dat ze, ze doet een jaar niks. Ja. En ze raakt daar misschien ook een beetje ellendig van. Mm -hmm. het is, maar het is een rijk meisje ook. Ze heeft de, de mogelijkheid om niks te doen. Ze heeft uh, een rijke vader. En um, ik denk wel dat een meisje is wat zal gaan studeren uiteindelijk. Maar um, uh, ja, je hebt heel. Ik bedoel, ik zie om mij heen heel veel voorbeelden van. van Mensen die uh, uh, te veel keuzes hebben of daardoor niks gaan doen of niet meer weten. burn-outs hebben of weet ik veel wat allemaal. Maar ja. goed, dus ik zie het om me heen. Maar... En, en hemel zou een van deze vrouwen om je heen kunnen zijn? Ja. Nou, dat is een weinig hoopvolle, een weinig hoopvolle kringen waar je je dan in begeeft. Nee, ik voel nee? me een hele hoop. Het gaat ook allemaal weer heel goed met okay, al, al die dus mensen. De hemels van deze wereld komen er allemaal weer over ze, gaan, ze, hebben, ze, hebben, ze, zitten, ze moeten even door een periode waar ze het allemaal niet meer weten. Ja, precies. <laughs> ja. Nou, het, het is interessant, want als je het hebt over de wanhopende jonge vrouwen... is het natuurlijk niet iets wat alleen maar van nu is. Um, we hadden het hier van tevoren even over. Uh, Madame Bovary mm -hmm. probeerde uit burgerlijk bestaan los te breken. Lukte niet, pleegde zelfmoord. Eline Vere onze Hollandse Madame ja. Bovary. Ronddolend en deftige Haagse kringen. Maakte er ook een eind aan. Um, en jouw hemel, die komt uiteindelijk wel goed uit. Voor mij. Voor jou. Voor mij. Ja. Er zijn mensen die het heel depressief einde vinden. Maar... Ja. En nou, ik ben het met jou eens. Ik, ik zag ook, aan het, uh, er was hoop aan het Er eind. was hoop, toch? Ja, In dat heb ik ook. Ja. ja. We gaan luisteren naar muziek uit je film. Ah. Want ik wil je terug, zoals het was in het begin, die goede oude tijd, al mijn keer op keer weer in. De zomer is voorbij en ik voel me zo alleen, hoe hou ik in die killewind mijn eigen leven. U luisterde naar Never Nooit Niet, zo heet dit nummer... Um, gezongen door Steven Kraan, gecomponeerd door Rutger Reinders. Rutger Reinders is weer de vriend van Sascha Polak... die hier bij ons in Casaluna te gast is. En de muziek kwam uit de film Hemel. Um, en Hemel um, is de debuutfilm van Sascha Polak... die net terug is uit Berlijn, waar haar film werd onderscheiden... op het prestigieuze Berlinale Filmfestival... Wilt u zich abonneren op de nieuwsbrief van Casaluna... of dit gesprek nog eens terugluisteren... ga dan naar www.radio1.nl. Sasha, um, je bent uh, opgegroeid in een filmfamilie. Mm -hmm. um, overigens maakt jouw vriend dus ook muziek voor de film. Het is het, het, het allemaal dicht bij huis. Je vader is Hans Polak, um, documentairemaker. Je stiefmoeder, Miro Oesloe. Um, ook documentairemaker en inmiddels aan fictie begonnen. Wist jij in deze omgeving altijd al dat je films wilde gaan maken? Nee, niet, niet helemaal. Ik ben. Uh, ja, ik mijn vader maakte altijd documentaires een beetje over de oorlog. En uh, ik vond het vroeger als kind wel heel leuk om mee te gaan naar de Varen. Uh, en daar een beetje rond te rennen en soms ook met hem mee te gaan als hij documentaire maakte. Maar uh, toen wilde ik nog zelf geen films maken. En toen op mijn twaalfde kreeg hij een relatie met Meral, Oeslu, die dus ook documentaires maakte. En uh, uh, zij maakte, uh, of, nou ja, toen films over hoeren en uh, prostituees en zo. Dat vond ik toen, nou ik was toen een beetje in de puberteit aan het raken, was ontzettend spannend. En ik ging met haar mee langs allerlei peeskamers, gingen we hoeren interviewen en... Uh, uh, nou ja, van allerlei dat soort dingen doen. En als je zegt, gingen we hoeren interviewen, wat was jouw tijd Nou in ja, het ik uh, rende gewoon achter haar aan. Okay. Het was niet uh, alsof ik... weet, kom alleen herinneren. Dat nee, nee, ik kan ja. me alleen herinneren dat we hoeren wel... Of de prostituatie wel gewoon uh, dingen vertelden als ik vragen had. Ja. En, uh, uh, en hoe oud was je toen? Ja, toen was ik 12, 13. Dat was, dat was een behoorlijk onuitwisbare indruk waarschijnlijk. Onzettend, ja. ja. Maar dat gaf wel een soort... Uh, ineens het idee van, oh ja, je kan ook uh, films over andere dingen maken. Je kan eigenlijk films maken over alles wat je interesseert. Dus uh, vanuit daar denk ik dat, het, dat ik me ben gaan interesseren... en ben gaan denken van, oh ja, misschien wil ik ook wel filmmaker worden. Maar geen documentaire maker. Nee. En uh, ook, ja, dat, dat lijkt me nou echt vreselijk om te doen, eigenlijk. <laughs> dus, terwijl, het, uh, terwijl het toch klonk alsof je het leuk had tussen de hoeren. <laughs> tussen de hoeren had ik het ontzettend leuk. Uh, nee, ik ben ook wel bijvoorbeeld bij de kinderrechter... is een film die Miral laatst gemaakt heeft... Uh, ben ik meegegaan als een soort manager van alles... en moest ik uh, zorgen dat de mensen voor de camera uh, kwamen... die uh, rechtszaken hadden. wat daar volgens ze jeugdige delinquenten in hun eigenlijk... Ja. Dat ze uit en weer in het systeem komen. En... In, de ja, ja. Zit, zit in de rechtszaak zitten. Ja. Maar uh, dan vervolgens kreeg ik zo buikpijn om aan die mensen te vragen... of ze alsjeblieft hun verhaal voor de camera wilden vertellen. En dat ik dacht van, oh, is dat wel goed voor die mensen? Ik bedoel, uiteindelijk is het een hele mooie film. Ja. Maar ik uh, vind het toch heel prettig dat er een soort afspraak is... met mensen dat je, dat je ze betaalt. Ja. En dat ze dan ook doen wat je wil. En dat, dat je een soort... Want wat, wat zou je bezwaar zijn als je tegen een 16-jarige jeugddelinquent zou zeggen, vertel je verhaal. Wat is daar? Want de dingen die je met je acteurs doet, die zijn ook heel intiem. Ja, maar die, die zijn daar wel totaal bewust van. Of die, die kiezen daar echt voor. Die doen ja. daar auditie voor. Die willen dat doen, die willen acteren. En uh, de regels uh, zijn helder. De regels zijn heel helder. En uh, wat ik ook heel moeilijk vind aan het documentaire is dat het. Uh, dat je bij fictie. Ik vind visuele interessant. Ik vind het heel. Uh, ik vind het fijn om mooie kaders te verzinnen. of, of uh, beelden te werken. En bij het documentaire wordt dat toch een stuk ingewikkelder. Ja, om de boel te enseneren. Ja. ja. Um, wat ik interessant vind als ik kijk naar het werk van uh, je vader en Miral. is. Uh, ze, hebben een, ze zijn heel geëngageerd in hun werk. Tweede wereldoorlog, asielzoekers, immigratie. En de blik is heel sterk naar buiten gericht. En jouw blik, dat bedoel ik helemaal niet negatief... is weer heel erg naar binnen gericht. Je zit in jouw film Hemel heel dicht. Letterlijk dicht op de huid van je personage. En mm -hmm. we krijgen eigenlijk... Um, niet zoveel hou vast waar we het net ook over hadden... in welke wereld ze nou precies leeft. Waarom kies jij voor zo'n... wezenlijk andere manier van vertellen dan... Uh, dan je vader, bijvoorbeeld? Ja, ik ben iemand anders. <laughs> ja, ik... Uh... Hij is ook, denk ik, meer een journalist. Hij is begonnen bij het Parool. Mm -hmm. En vanuit daar is hij uh, films gaan maken voor de Vara. En, en ik uh, ben vanuit een ander interesse, vanuit andere interesse, ben ik überhaupt films gaan maken. Dus ik vond schilderen en schrijven leuk vroeger en, en toneelspelen. En, en dat ja, de creatieve hoek, de, dat vond ik interessant. Terwijl hij misschien meer vanuit de journalistieke hoek begonnen is. Een ander startpunt. Een Het startpunt. scenario in deze film is van Helena van der Meulen. Um, kan je vertellen op welke manier uh, jullie hebben samengewerkt? Op welke manier dit verhaal ontstaan is, Hemel? Uh, ja, we zijn uh, begonnen eigenlijk. Zij mailde mij, ze had een film van mij gezien, een korte film, en ze zei ik wil iets doen met zo'n soort personage. En dat ging over een meisje wat in de spiegel allemaal seksuele uh, dialogen met uh, uh, niet-bestaande mannen voerde. Dat is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, een soort, uh, nou ja, een soort voorafje voor deze film. Hè? Dat is een film die eerder heb gemaakt, Drang. Heet ja, die, mij. precies. Ja. Ja. En zij zei: ze, Ik zou zo graag iets met zo'n soort personage willen doen. En uh, toen zei ik: Dat is goed. Uh, ik wil graag iets doen over vader en dochter. Omdat ik zelf dus door mijn vader ben opgevoed. Ja. Uh, en zo is dat eigenlijk samengekomen. En zo, toen zijn we nou ja, elke week. Uh, koffie gaan drinken en over gaan hebben. En langzamerhand is dit, deze film ontstaan eigenlijk. En heb jij veel gemeen met hemel? Zonder de... Nou, echt op de details in te gaan. Zijn er, zijn er karaktertrekken of dingen... hoe jij naar de wereld kijkt die jij in hemel gemeen hebben? Ehm um, nou, ja, ik weet het niet. Het is niet een autobiografische film. Het is wel een film die... Ik bedoel, de overeenkomst is natuurlijk... Ik ben door mijn vader opgevoed, opgevoed zei zij ook. Uh -huh. um, maar de manier waarop zij omgaat met de vriendinnen van uh, haar vader is... Nou, dat doe ik. ik heb een hele goede band met me wel. Ja. Uh, dus, het, ja, dus het is iemand anders. Het is echt iemand anders. Ja. <laughs> Films zoals die van jou, maar ook die van Boudewijn Kolen... Uh, die kunnen internationaal heel succesvol zijn. Zelfs wat nu hè, dus gebeurt is prijzen mee naar, naar Nederland toeslepen. En toch als ze hier in, première gaan, in de bioscopen gaan... behoorlijk weinig bezoekers uh, ja. trekken. Waar ligt dat aan? Ja, het is zo moeilijk op dit moment. Ik zou zo graag willen dat er veel mensen naar mijn film gaan. Maar dat heeft, denk ik, met een heleboel verschillende dingen te maken. Dat films kort in de bioscoop draaien... omdat ze, omdat ze dus in eerste instantie al weinig bezoekers trekken. Mm -hmm. Er is weinig geld voor publiciteit. Dat wordt niet meebegroot. Of weinig, er is gewoon heel weinig geld voor. Ja. Dus op het moment... Ik, bedoel, ik weet niet hoeveel bezoekers mijn film zou trekken... als de hele stad vol een poster zou ja. hangen in alle tramhokjes voor en iedereen het zou weten... Uh, en hij in de paté zou draaien. Ja, want dat is, dat is iets um, wat in ons land... Uh, er wordt ondersche onderscheid gemaakt tussen publieksfilms en aardhuisfilms, artistieke films. Mm -hmm. um, de eerste categorie komt in de dominante patézalen terecht... En de, en de tweede komt in de kleinere aardhuisbioscopen, ja. filmhuizen. Is dat handig, zo'n onderscheid? Dat ligt aan. ik bedoel, je weet uiteindelijk niet... misschien vinden meisjes, jonge meisjes mijn film wel fantastisch. Mm -hmm. uh, puber meisjes, misschien is het heel goed om, om, voor hun om te zien. Maar ik denk niet dat zij de weg naar de Rialto vinden... of, de, of het Ketelhuis of ja. uh, het Lantaarnvenster. Of, dus ja. dat zullen we nooit weten. Maar uh, het is ook weer zo dat... stel, je programmeert mijn film in, uh, in de Pathé's en hij loopt daar niet, dan flikkeren ze hem daar echt binnen no time uit. Ja, ja. Dan hebben ze gewoon geen, dat, dat kost gewoon te veel te veel geld. Ja. En nu gaat er ook nog eens bezuinigd worden. Je zou weg kunnen zeggen... in Nederland gaan, gaan we van 30 speelfilms naar 20 per jaar. Hou je daar met mee bezig? Ja, maar de, de, ik bedoel... Ik weet het. Dat is, dat is wat er aan de hand maar is. Maar je verander je je werkwijze of de manier waar je projecten van de grond... Komt. Nou, ik probeer wel. Ik ben wel bezig met hoe... Uh, krijg ik meer publiek naar, naar mijn film? Hoe, wat, hoe, hoe doe je dat? Hoe, uh, daar ben ik wel van aan het nadenken. Ik wil niet dat er... Ik bedoel, de afgelopen uh, artistieke films... die in de bioscoop onder ons... Brian Movement zijn volgens mij... maar, maar 2000 mensen naartoe geweest. Of zo. Dat is echt heel weinig. Dat is echt ja. heel terug. Daarvoor maak je niet een film. Nee. Maar jouw film hebben al meer dan 2000 mensen in Berlijn gezien. Ja, oké, okay, maar dat wordt niet meegeteld. Die tellen we niet mee. Nou, laten wij die dan vanavond wel meetellen. Ja. Um, toekomstplannen. Wat gaat hierna gebeuren? Ik ben met allerlei verschillende dingen bezig, maar nog niks is gefinancierd. Dus uh, uh, ik ben bezig met een uh, heel episch verhaal over uh, Miraal's familie eigenlijk. ben ik zelf aan het schrijven. Ja. Want zij komt uit Turkije. Ja, zij en haar broers en zussen ook. En uh, ze zijn in Nederland uh, opgegroeid. Of een deel is geboren in Turkije en hier naartoe gekomen. Ja. En uh, het zijn eigenlijk, nou ja, vier verschillende uh, verhalen die uh, soms heel heftig zijn en soms heel succesvol en soms heel dramatisch eigenlijk. Maar gebaseerd op een waargebeurt verhaal. Gebaseerd op een waargebeurt verhaal, ja. Betekent dat je nu langzaam naar het door jou zo verafschuwde documentaire genre toe gaat? Of nee, dat nee, nee, nee. Uh, je moet een beetje denken aan La Mecchio Giovento-achtige oh, okay. uh, epische. Uh, yeah. Ja. Het grote Italiaanse drama waar ja. we een familie over vijftig jaar zien ontwikkelen. Dat is ambitieus. Dat is heel ambitieus. Ik weet dat er vandaag is in het Filmfonds... of dit plan überhaupt uh, een eerste startsubsidie zou krijgen of niet. Mm -hmm. Dus dat weet ik nog helemaal niet. Maar en, goed. En heeft het nou invloed dat je uh, uh, zo feestelijk en, uh, terugkomt uit Berlijn... met die prijs? Uh, de, denk je dat dat, dat nu meer het. deuren voor je opengaan? Ik, ik hoop het. Ik zou het nog niet weten. Ik heb, ben nog te kort terug om daar iets van te merken. Zijn er al um, buitenlandse... Zijn, zijn er zijn al. Buitenlanders Die hebben gezegd, wij willen jouw film hebben. En landen, ja, ja, ja. ja. Hij is al verkocht aan Japan en Korea en Polen en Zwitserland. Ja? En het laatste wat ik weet is dat zeg maar, Frankrijk en Duitsland waren ook uh, in gesprek. Die waren nog niet getekend, dus ik weet nog niet of dat nou door is gegaan. Of hele grote filmlanden, de laatste twee. Ja, ja, dus uh, dat hoop ik. Dus binnenkort zit er in, zit er in Korea een, ja. een bioscoopzaal vol naar jouw film te kijken? Ja. Ga je ertussen zitten, tussen de Koreanen een keer? Dat lijkt mij heel leuk. Ik ben heel benieuwd. Een heel vreemde ervaring moet dat ja. zijn. Ja, ja. wonderlijk. Um, voordat uh, ik afscheid van je, nemen, Sasha, ga ik over je hoofd um, een paar um, mededelingen doen... Um, we zijn bijna het eind gekomen van het eerste uur van Casa de Luna. Um, maar niet voordat ik u verteld heb, luisteraar, in het tweede uur bent u aan de beurt. Wij willen van u weten of er een film is die u op uw een onuitwisbare indruk heeft gemaakt. Welke film was dat In welke bioscoop zat u met wie en wanneer... en welke scène deed u de das om? U kunt ons bellen. 0800-1121, dat is gratis. Of mailen naar Casa uit En dan gaan we na het nieuws van één uur met u um, verder praten over film. Uh, wij maken zometeen plaats voor de AVRO. Dan kunt u luisteren naar de eerste aflevering van het Radiotheater. Er komt een uh, serie van bewerkte toneelstukken. Uitgevoerd acteurs die dit stuk onlangs op de plank hebben gebracht. En de aftrap is zometeen voor het toneelstuk Dukkus van Gert Thijs. Met in de hoofdrollen Huub Stapel en Karin Kruutse. Um, Sascha, is er voor jou zo'n film geweest... die een onuitwisbare indruk op jou heeft gemaakt? Ach, nummer één. Oh. Eh... Um. Ja, Morgan Keller denk ik, maar die kent niet nou, ga, ga ons dat eens uitleggen, want dan kunnen, we, dan kunnen we eens gaan kijken naar films die we bijna niet kennen. Okay, het gaat over een, een vrouw wiens uh, vriend zelfmoord heeft gepleegd. Uh, en het is kerst en hij ligt dood in haar kamer. En uh, hij heeft ook een boek geschreven. Het boek staat op de computer en dan staat read me, read me. En uh, zij weet niet wat ze met die dode vriend aan moet. Hij heeft gewoon zelfmoord gepleegd. En ze besluit het maar gewoon te laten. En dus die vriend, die ligt daar in de woonkamer. En ze besluit gewoon kerst te gaan vieren. En oud en nieuw te gaan vieren. En op een gegeven moment uh, besluit ze om in stukjes te <laughs> zagen. Nog één, wat is de naam van de film? Morven Keller. Ja, ik denk met deze aankondiging dat, <laughs> dat iedereen hem wil gaan zien. Uh, Sascha Polak, dankjewel dat je na een zeer bewogen... maar vooral Feestelijke Week in Berlijn... direct na thuiskomst bij ons wilde aanschuiven. Wij kijken uit naar je volgende project. Dankjewel. Alsjeblieft.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 Ga ik zo goed naar schulder? Is dit de weg naar schulder? Ja. Hmm. Dank u. Oh ja. Blauwe paaltje. Mm hmm. Neemt u mij niet kwalijk, maar toen ik hierheen wandelde, was ik van plan op deze bank te gaan zitten. Oh? Ja. Ik heb al een flink end in de benen, namelijk. Ik begon al behoorlijk moe te worden, maar ik troostte mezelf met de gedachte... oh, lekker, zo meteen even uitrusten op de bank. per schulden. Deze, dus. Gaat u gang? Ja, maar nu zit u er al. Ja? Geef toe, dat is een beetje raar. Midden in het heuvelland, door de weekse dag. Geen mensen te bekennen om dan uitgerekend op een bank te gaan zitten... waarop er iemand plaatsgenomen heeft. Toch? Ja. Ja. Wat nu? U mag van mij gaan zitten, meneer. Ja, dat is heel aardig, maar... Uh... Maar? U hebt evenveel recht op deze bank als ik. Objectief gesproken zeker. Maar toch niet helemaal. U was eerst. <laughs> maar net. Dat doet er niet toe. Dit is uw territorium. Ik zit hier maar net zeg ik u. Waar gaat het over? De eerste is de baas. Zo werken die dingen. Deze bank is uw bank. Dat blijkt ook uit uw toon. U nodigt mij heel goedgunstig uit om plaats te nemen. U voelt zich op de baas van de bank. Meneer, gaat u alstublieft zitten... Nou, vooruit, omdat u zo aandringt. Heel even dan. Pff, he, he. Dat had ik even nodig. Het <lacht> is een goede bank. Ze weten waar ze zo'n bank neerzetten. Wat een schitterend uitzicht. Die vergezichten, dat spreekt dan toch weer in het voordeel van deze provincie. Die vergezichten, kijk dan toch zeg. Heb je alleen hier de meest schitterende vergezichten? Omdat de aarde nog net wat is gaan gloeien. voor de Nederlandse grens bereikt is. En dan die kleuren, dat lage zonlicht. Oh, de herfst is weer schitterend dit jaar. Dat daar bij die tv-mast, is, is dat nou Wielder of schokken? En schokken. Oh. En in de verte, die hoge gebouwen, dat is natuurlijk al over de grens. Dat is al Duitsland. Nee, nee, dat is heerlijk. Is dat zo dichtbij? Dat is gezichtsbedrog. Gezichtsbedrog. Oh. Spreekt u liever niet? We kunnen zwijgen. Nou ja, ik ben er niet sterk in. <laughs> En dat we is eigenlijk een onbeleefdheid. Alsof dat zwijg iets is wat we gezamenlijk doen. Alsof we verbonden zouden zijn in zwijgzaamheid. Terwijl u juist duidelijk maakt dat u geen enkele verbondenheid wenst. Uw goed recht, overigens. Oh, goed recht. Hè? Nou, dank u wel. Ja. Maar er is toch niet aan te ontkomen aan enige gezamenlijkheid. We zitten hier samen, tenslotte. We kijken naar hetzelfde, horen dezelfde geluiden... Deze vogel bijvoorbeeld. Wat is dit voor een vogel? Ik heb geen idee. Ik weet weinig van de natuur. Een specht die tegen een boom timmert. Ja, die herken ik nog wel. Of een duif, die hoor ik nog wel eens koeren. Kijk, ik neem me dat wel eens voor. Een vogelgids aanschaffen, een verrekijker. Nou ja. Voordat je het weet, loop je met een rugzak. Hoor Hoor Daar is die weer. Wat is dat toch voor een vogel? Een Vlaamse gaai. Verhip. Ja. paaltjes, 2,5 kilometer. Gele 3,5, groene 8,5, blauwe 12 kilometer. Tuur informatie? Ja, ik ben van hier. oh ja Vroeger had je dat niet? Routes en kaarten verkrijgbaar bij de VVV. Je wandelde maar gewoon en het weg. Bij de boeren over het erf. Je, je sprong over een omheining soms, soms kreeg je de hond achter je aan. He? <laughs> het was toch avontuurlijker. Ach, u kent de omgeving. Nee, ik ben hier geboren. Daar. Aan geen zijde van hier, aan de lelijke kant van de provincie. Ik heb hier vroeger wel gelopen, maar ik ben de grote rivieren overgetrokken. De wereld in. Ik ben voor het eerst sinds jaren weer eens hier en ik dacht: kom. Ja. U laat zich niet verleiden tot geïnteresseerde vragen van het type: waar woont u dan nu of hoe bent u hier beland? Ja, kijk, ik loop niet zomaar wat hoor. Denkwandelen is dit. Ik heb twee denkmethodes. Of ik maak een flinke voettocht of ik ga uren in bad zitten. <laughs> Herkent u dat? Of denkt u nu, was jij maar in bad gaan zitten? Bent u van schulden? Van Meerbeek. Daar. Of letterlijk daar, beneden. Dus een van die huizen is van u? Het is vast dat daar, dat fraaie met dat rieten dak waar de rook uit de schoorsteen kringelt. Nee, het lijkt me prettig als je na een lange wandeling al uit de verte kunt zien dat de kachel brandt. Nee, nee, daar. Daar. Ik kan mijn man in de tuin zien werken. Bladeren blazen met dat uh, lawaaierige apparaat. Maar dan kan hij u hierboven ook zien zitten in gesprek met een heer. Nee, andersom is het dan weer moeilijker. Ja. Maar als nu de buurvrouw aanbelt en verontrustend lang binnenblijft, dan zou u dat dus van hieruit ook kunnen zien. Je neemt je voor, je gaat even uitrusten op de bank bij Schulder. En dan zit er al iemand. Wat doe je? Wat zou u doen? Bij de watertoren staat nog een bank. Oh, maar die is dan nieuw? Ja, ja die is vrij nieuw. Oh, maar dan kan ik ook daar... Uh... Nee, nee, nee, blijf zitten. Uh, ik stap zo op. Ik heb... Uh... Ik heb lang genoeg gezeten. Ik ben uh, uitgerust. Huilde <hijde> u dan net? Toen ik u aansprak? Ik zag iets glinsteren tussen uw oogleden. Of God weet, was het maar een enkele traan. Vrijwel ongemerkt uit het oog gegleden. Om het leven als zodanig. Schoonheid van de natuur, God weet. Of gewoon. Vanwege de kou. Tot ziens, meneer. Oh, mevrouw, mevrouw, u vergeet iets. Oh. Dank u. Schoenen. Gaat u op de terugweg bij de schoenmaker langs? Ik wandel naar Heerlen en in de stad loop ik er liever wat gekleder bij. Helemaal naar Heerlen, maar dat is een flink end. Uurtje of drie. Doet u dat vaker, te voet gaan winkelen in de stad? Ik heb een afspraak en terug neem ik de bus. Bent u nu voldoende geïnformeerd? Dat is ook mijn reisdoel, Heerlen. Ja. Oh. Um, hoe gaan we dat doen? Wij moeten voorkomen dat u nog eens op me stuit. Ik zal u een flinke voorsprong geven.